Eén uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NL. Gelopen tot 94, zeggen de plaatselijke autoriteiten. Eerder was sprake van 36 doden. Het Amerikaanse leger gooide donderdag in het oosten van Afghanistan... aan de grens met Pakistan... de zwaarste niet-nucleaire bom uit hun arsenaal. Doelwit van de Amerikanen was een gangenstelsel van IS. In de Filipijnen wordt steeds meer duidelijk over vereidelde aanvallen van islamitische terroristen. Volgens het leger hadden drie terreurbewegingen samen plannen voor bomaanslagen en ontvoeringen van toeristen op het populaire eiland Bohol. Het leger spreekt over een van de gevaarlijkste terreurplannen in de Filipijnen tot nu toe. Een farmaceutisch bedrijf heeft in de VS met succes een reek ex reeks ex executies in Arkansas tegengehouden. Het bedrijf wil niet dat daarbij zijn middel wordt gebruikt. Daar is het volgens het bedrijf niet voor bedoeld. Arkansas wilde deze maand acht mensen ter dood brengen. Ook producenten van andere middelen zijn naar de rechter gestapt. In Sri Lanka zijn zeker 16 mensen omgekomen doordat afval begon te schuiven op een vuilnisbelt. Zo'n 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Ongeveer 100 huisjes werden bedolven onder het puin. De 90 meter hoge vuilnisberg ligt in Colombo. Honderden militairen graven door het puin op zoek naar slachtoffers. Van 48 molens draaien de wieken voorlopig niet, omdat ze los kunnen schieten. Mogelijk zijn er bouten gescheurd en losgeraakt. De vereniging De Hollandse Molen zegt dat dat bij twee molens in Schiedam en Haastrecht al is gebeurd. Op de A8 bij Zaandam is vannacht een vrouw aangehouden die maar 40 km per uur reed met haar Lamborghini. De vrouw reed slingerend en remmend. Ze bleek 2,5 keer te veel te hebben gedronken. Het weer vanmiddag overwegend droog en af en toe zon. Plaatselijk kan er nog wel een bui vallen. Het wordt 10 tot 12 graden. Paasdagen verlopen wisselvallig. Zon en buien bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS-journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... staat Viede tussen Beverwijk en Akersloot. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht...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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik iedere dinsdagochtend neem ik u mee terug op reis. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollands muziek. Van Zalvering oorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En was van Loe, dames, met weetje nog wel oud. opname 1928. Het komen jullie weer. Muziek van onder andere Boris Sinclair, Ron Brandsteen, Selma en Helma. Sandy, Jerry Bane. Waar is die? De Silvera's. Dat het een Nederlands slagerduur uit Weert. Dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste regio's van de Nederlandse hitlijst behaalde. En meer platen verkocht dan fel rock and roll artiesten en De Silvera's bestond uit de zusjes Mieke en Selma. Dat was de zus Jansen. En uh, ja, ze hebben een heleboel leuk hitjes gescoord... waaronder deze. De Silvera's met gebroken harten. The inee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 En ze gaf hem geen zoen. En zwart spelde het mijngat zijn gapende muur. Stil wachten de schatten de in de kuil, en lokken de zwegen de mijnwerkers af.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 Greulo, ook Bonnie sint samen met Ron Brandstede, met die grote hit Dr. Bernard komt eraan. Maar nu is Selma en Helma en uh, Selma is een van de dames die uh, later in de Silvera's uh, meesomt. We hebben het over uh, Selma Jansen, de zus van, uh, van Mieke uit uh, de Silvera's. En u hoort er nu in Selma en Helma met de trouwdag van Lily Marleen. Er was me. de trouwdag van Lillie vlechtig Plechtig de schoonste orgelklanken Toen zij daar met haar breide van ging. En dit maakte in einde aan illusies Op de trouwdag van Lily Onderdrukt klanken snikken van ontroer. in Oxford Zeker nog ben. De met die grote heet Brandend Zand. En dan van muziek van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteden met Dr. Bernard. Zometeen op de radio het trio. En Lienneke, het roodborstje. Maar eerst de Wahiko's met het rozenbed. Een bloem, van I'm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 de koningshuizen trippen en ze flippen in het dal en ik zit hier met mijn dokters op de rand van het.. Waar de popster van zalen. Met een uitzicht op zijn ik. De chaos wordt steeds mooier. En het wereldrijk staat bol. En ik blijf het eind...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 In 1984 een bescheiden. Ik ben nog bedankt voor die fijne jaren. En ook had hij nog samen met Karin uh, een hitje. Als het duwen, At en Karin. En een ander nummer wat hij ooit heeft is. Zijn naam was Aagje. Je hoort hem niet op zeer Zandvoort. Hij was een grote kraker die furore had gemaakt. Er was niets, één merkbrand. Kracht. En altijd in zijn eentje deed die s'nachts het zwaar. They know.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 Je gaf de moed niet op, probeerde mij te poren. Om samen naar Parijs te gaan en daar wat rond te snoren. Maar ik lag daar zo lekker in het warme zand te bakken. En sprak dan op mijn lief, ga maar alleen je koffers pakken. Hoe heet er, hoe beter, ik er? Ik profiteer ervan, zolang als het nog kan. Hoe heet er, hoe beter, Dan heb je straks een bruin verbrand. Ik denk weet wat liefde is. En daarvoor nou, het Noorderbar-trio met hoe heter hoe beter. De volgende formatie zijn de Ramblers. Een jazz dansorkest dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest... in Nederland in het midden van de 20e eeuw. Het uh, orkest beschikt over het volledige instrumentarium van de big bands aan die tijd. en bracht Een gemengd repertoire van jazz en ambassadeursmuziek. In de jaren 30. hadden nou, muziek al zammels met dergelijke enorme... aanbod enorm veel succes in Europa... Een gaan beginnen binnen de jazz, kwam pas eind. op mijn eind de komst van de Bibel in de jaren 40. Maar tot die tijd. Uh, hebben ze aardig wat gescoord? Opgericht in 1926 op 1 september. Om precies te zijn, hoe uh, was het als uh, cabaret orkest voor het cabaret? La Jeté in Amsterdam, onder leiding van Theo Ude Maasman. En u hoort ze nu, de Ramblers met Zeeman, oh Zeeman.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 me hey.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 Dat waren de Ramblers met Zeeman oh Zeeman. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u denkt van ik heb het programma gemist... of ik wil nog, eh, nogmaals beluisteren... dat kan aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 in de middag... wordt het programma nogmaals herhaald. Voor nu, ik wens u alvast nog een hele fijne week. Alvast een heel fijn weekend. En misschien tot volgende week dinsdag... of 11 uur hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik laat u achter met de Sunshines met Anne-Marie... En misschien nog zo meteen het orkest zonder naam. Ik zeg tot ziens. Allemaal.